Revolution number 9. Dat is misschien een beetje te, maar voor de rest zijn er alleen maar mooie nummers die er gewoon ja. op passen. Ja, dat ja, ja. denk ik ook. Ja. Ja. Maar te lang, het hele album. Uh, YouTube Station schijnt uh, te lang ja. te duren en uh, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Misschien is, zijn we allemaal geconditioneerd door de albumlengte van zoals je dat gewend bent in je jeugd. Zit je ja, vanaf... was geen drie kwartier. Je kon niet een, uh, uh, op één uh, uh, platenkant drie kwartier kwijt meestal. Ja, het was... Opeens niet al iets tussen de 35 en de 40, 45 minuten. Ja, 45 was al lang volgens mij. Ja, nou, ja, twee ja, kanten ja. bij elkaar. Twee kanten hè? bij elkaar, ja. ja. Moet ja ik al, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Draai je nog wel eens platen? CD's, zeker. Nou, cd's, maar gewoon platen? Dus nee. dat je naar na je pick-up moet lopen en dan omdraai nee. fysiek? Nee, heb ik niet. Ik heb nee. mijn uh, partner uh, heb ik een... Uh, pick-up gegeven, maar zij uh, nee? doet er ook niks mee. Yeah. Misschien als de kinderen groot zijn. Ja. Yeah. En uh, we hebben heel veel. Nou, zij heeft heel veel albums, heel oh. veel LP's, vinyl. Okay. Yeah. Ik heb gewoon uit sentimentele reden heb ik nog, geloof uh, yeah. zes vinylalbums. albums. Oh, okay. Het is mij te zwaar en te groot. <laughs> de heel schokkend we alle vinyl yeah. Yeah. maar yeah. ja, hoe is mooi? Maar yeah. ik ben echt een CD uh, of zo, maar okay. fanaat, omdat je yeah. dan toch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 That was me Well, that was me Royal Iris on the river Mercy Beating with the band That was me Yeah, that was me Sweating cobwebs under contract In the cellar, on TV That was me Same me that stands here now If fate decreed that all of this would make a lifetime Who am I to disagree? That was me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 Van 18 jaar geleden. 2005 uh, is toch al. Uh, toen was hij nog volop bezig natuurlijk. Ja, toch? maar ja, toen ja. had ik het logisch of de, uh, acceptabel gevonden als hij daarmee. Ja, yeah? dat was zijn zang was geweest. Want dat is mijn laatste album klaar, maar nee hoor. <laughs> er kwamen nog heel veel achteraan. En wie weet, gaat hij ons nog wel een keer verrassen? Je weet het niet, hè? Nee, zeker niet. Uh, hij was wel erg op zoek in die tijd met veel verschillende producers, vooral jonge okay. producers. Yeah.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 dan wordt hij wakker zo'n dan en denkt hij... Hé, hey, ik ben Paul McCartney. Dat is heel grappig om dat <laughs> ja. zo te zeggen. Ja, ik kan me voorstellen hoe dat, hoe dat voelt. En uh, dit nummer uh, refereert daar een beetje aan. Dat hij eigenlijk uh, zoiets <laughs> heeft... Uh, <laughs> ja, dat was ik. In alle verschillende facetten en de, oh, en de die ik heb Dat was gehad, me, okay. Dat was ik. Ja, ja. Maar dat hoe, hoe zou je hem dan Geen willen typeren, de... Paul McCartney? Genadigd songschrijver, een mooie stem, een briljant muzikus. Hmm. Het is de meest succesvolle, zeggen mensen, de meest succesvolle componist van de moderne tijd. Oké, okay. ja, ja. Ook de rijkste, maar goed, het is misschien dan ja, anekdotisch. Ja, een verleider, ja. En uh, hij is gewoon gebleven. Dat hij is, is niet een karikatuur ja. voor zichzelf geworden. Nee, Nee, nog steeds niet, hè? Ook al is hij over de tachtig nou. Hij is niet aan een overdosenbezweker. Het is gewoon een working-class man gebleven. Ja, ja. Die uh, journalisten komen om in een interview op zijn boerderij... en zeggen van, uh, McCartney, die smeert nog even een paar boterhammen voor ze. Want hij zegt, <laughs> voordat je weer van mijn ranch in de bewoner wereld bent... ben je toch een paar uur aan het rijden. Neem nou even een paar boterhammen mee. <laughs> Zo gewoon is die man. Wat heerlijk, ja, ja, ja.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 Maar Wend The Night is uh, uitgebracht de 6 december 1972 hè, op Red Road Speedway. En het is gewoon eigenlijk ja, uh, niks anders dan een, een mooie love song. Mooi. Mede geschreven door Linda. Ja, hoe belangrijk is Linda eigenlijk voor hem geweest, hè? In het begin denk ik heel belangrijk. We zullen elkaar mm. natuurlijk leren kennen aan het eind van de Beatles-periode. Linda was altijd een beetje noodzakelijk kwaad, want hij uh, was natuurlijk heel dol op, hè? Mm -hmm.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 met name en ook wat je ja, hebt nu... Ja, toch wel bijgedragen, ja. ja? Ja, heel, heel erg. erg. Okay. Ja, dat kun je echt door. heel duidelijk horen... en ik ja. denk ook wel in redwood Speedway. Ja. Nou, je had net over dat zing... Uh, over de, hoe, hij, hoe Paul McCartney Linda geholpen heeft bij het zingen. Dat hebben we natuurlijk met z'n allen bij Ringo star ook gedaan, hè? Met My Little Help From My Friend. Ja. Ja. Dat, oh, die hoge uithaal, jongen, Ringo...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 Yeah. Souvenir is dus ook een nummer wat bij, toen ik net als bij Domino's, als je de eerste keer hoort, ben je meteen verkocht. Uh, het doet een beetje de, qua uh, gitaardistortion aan I've got a feeling denken. Ook een beetje aan I want you she's so heavy. Okay, en zou zij het nummer yeah. moeten horen, maar op een gegeven moment yeah. komt er een hele melodische, wat zware, distorte gitaarmelodie uh, mm -hmm. in. Ja, het is gewoon uh, helemaal uh, McCartney. Het is wel zo dat Jeff Lynne iets met de productie te doen had. Dat was okay, in, ja, ja. in die tijd, om Jeff Lynn natuurlijk ook... We hebben het gehad over de anthology-tijd. Ja. Toen werd Jeff Lynn ook van stal gehaald. Oh, Daar is niet cool. iedereen blij mee. Hoor. Dat is natuurlijk uh, iemand die uh, enorme verdiensten heeft met zijn eigen band. Ja, zeker. Ja, maar bij, ja. als het gaat om Beatle producer, dat wilde uh, met name...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 Hier komt Souvenir, komt toch, ja... Komt een beetje in de buurt? Komt, komt ja. in de buurt. Oké, okay. uh, ja. En het is van de album Flaming Pie, hè? Dat ja. is ook een van de zes die... Uh, nee, uh, nee. nee, helaas niet. Oh. Nee, I Can bet kan ik zo nog even draaien. Dus dat dit, maar Souvenir heb ik dus niet bij me. En ik maar je heb, hebt hem wel als CD, dus ook even de Ik heb hem gehad ja. Oh, niet meer. Nee. van mijn uh, zus Ellie ja. voor mijn verjaardag een keer. Oké. Okay. En laat ja. zei ik tegen hem, want ze hadden niet vergeten...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 Terwijl de alle andere super deluxe edities zijn allemaal ja. uitverkocht En op eBay oh, ja? oh. heel veel geld waard. Maar van Flaming oh. Pie zijn er zoveel gemaakt... dat die gewoon oh, voor een okay. normale prijs... Ja. Ja. heb je daar nog een uh, Wat vind je daar eigenlijk van? Is dat niet allemaal supercommercieel? Wil je gewoon een nummertje erbij zetten? En dan, ja, dan, uh, heel commercieel. Ja, toch wel. Ja, echte Beatles, echte McCartney-fans. Zo'n zo McCartney-fan ben ik dus ook niet. Uh, die vinden dat uh, fantastisch, die...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 is er voor, sinds vorige week bijvoorbeeld weer een nieuwe vinyl uh, ja. verkrijgbaar. Ja, ja. En uh, een kleurenvinyl. <coughs> Terwijl de fans al zes edities uh, cd's ja, hebben gekocht. Ja, en, ja, ja. en allerlei kleurenvinyl uh, komt er toch nog weer eentje uit. En dat, dat begrijpen ze dan niet. Maar we hebben ook wel eens discussies gehad over uh, remastered, waar ze dan wat extra nummers bij zetten. En dat vind ik verschrikkelijk...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 We're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 You just come along to me because you know Oké, okay, dat waren I Had Enough en The Man samen met Michael Jackson. En Piet, jouw laatste inbreng. Ja, dat is van uh, het album Nieuw. Ik heb heel lang geaardeld, wat ik daarna van vond. Nieuw uit, ik denk, is het uit uh, 2000? Help me, Spim, Nieuw. Ja, volgens mij wel, ja. 2003 ja, ja. Uh, of zo, of in ieder geval begin van deze eeuw.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 Excellent nummer, helemaal McCartney, waarin gewoon alles klopt. Ja. En uh, hij zingt zelfverzekerd. Het, uh, het is, het is, de productie is goed, uh, goed baswerk, uh, een goede bridge. Uh, ja. Alles mooi, ja. Hier lukt het dus ja. wel, maar goed, het, is, het zijn veel nummers. Veertien nummers staan hierop. En de score is drie à 4 van de veertien. Ja, echt, het is uh, te weinig. De rest gaat hij het net ja. niet. Net niet. Oké, okay, nou we gaan even luisteren naar Icon Bed van het album New.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 en door in Abbey Road Studios te blijven werken, va vaak, ja, ja. om uh, ja, die de, die Beatles uh, uh, de Beatle uh, Heritage Musicen. door te ja, zetten. Ja, toch wel inderdaad. Ja. Heb je daar een, uh, een goed voorbeeld van? En zou je zeggen, nou, die zou ook op Let It Be gestaan uh, kunnen hebben of zo? Nou, onder andere Teddy Boy had denk ik erop. Dat was het misschien ook zijn bedoeling. Junk heeft hij ook gespeeld tijdens de Led Zeppelin sessies Ja, ja junk. maar dat, nee, dat zie ik niet op een uh, Led plaat komen, denk ik. Ze mm. hebben heel weinig instrumentale nummers uh, gedaan eigenlijk. Ja, ja. hij ja. natuurlijk ja. ook nog een single along Junk. Dus ja. dat, dat weet ik niet. Maar, maar zeker later, heb je toch echt wel Beatles-eske nummers. Uh, ja, ja, uh, ver op. Ja, Love Songs is een goed, ja, goed, goed ja, voorbeeld. Misschien een meer cc nummer hè? Ja, nou goed. Dat zit natuurlijk in die hoek, hè? Van lichte ja, ja. Uh, amusement, popmuziek, maar wel op een ja. heel hoog niveau. Zonder meer, ja. ja, ja, ja. Heeft Paul McCartney niet te veel nummers gemaakt? Te veel muziek? Ik denk dat het hij wel, wel, toch he? een beetje middel of the road, ja. uh, yeah? ja, zo, even de rood. Hij is ook een van de weinige. Hij zit te veel in Londen, dus hij zegt gewoon: ik vind alles wat ik maak goed en alle albums zijn mij lief.